11 uur, het LOS-journaal, door Alt Megens. In de Tweede Kamer wordt vanmiddag gedebatteerd over de steun aan Griekenland. De financieel specialisten hebben het zomerreces onderbroken... om premier Rutte en minister De Jager aan de tand te voelen. Ze willen weten wat er is afgesproken. De oppositie vindt dat Rutte voor de vakantie een verkeerd beeld heeft gegeven. Hij zei dat de Grieken 109 miljard euro steun krijgen... maar andere Europese leiders zeiden dat het 50 miljoen meer was... Rutte bood vrijdag zijn excuus aan voor de onduidelijkheid... maar de oppositie neemt daar geen genoegen mee. PvdA-kamerlid Plasterk vraagt zich af of Rutte wel begreep waarvoor hij heeft getekend. Het debat van vanmiddag is ook pikant... omdat de top van het kabinet zich gisteren zou hebben uitgesproken... voor meer macht voor Europa over het financiële beleid. Gedoogpartner PVV is hier valikant tegen. De economische groei in Nederland is in het afgelopen kwartaal sterk afgezwakt. In vergelijking met het eerste kwartaal was de groei 0,1 procent. Ten opzichte van het tweede kwartaal vorig jaar was de groei anderhalf procent. Financieel redacteur André Meijema. Sterk afzwakkende economische groei, teruglopende export, stagnerende consumptie van huishoudens. Dat is de conclusie die het CBS trekt uit deze cijfers. En niet verwonderlijk, want ook de Duitse economie stagneert. Ook daar slechts een hele magere groei. En dat betekent voor Europese regeringsleiders lastige maanden voor de boeg. Minister Verhagen is niet verrast over de stagnatie in de groei. Hij wijst op de onrust op de financiële markten. Hij zegt ook dat de Nederlandse economie er relatief goed voor staat... en tegen een stootje kan. Door de cijfers over de stagnerende Duitse economie... zijn de effectenbeurzen weer in het rood gedoken. De AIX stond zojuist ruim 1,5% lager. Andere beurzen noteren vergelijkbare verliezen. Het OM doet onderzoek naar een opmerkelijk hoog aantal sterfgevallen. Onder jongens in de katholieke instelling sint Jozef in Heel in Limburg...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 Er kan niets aan de hand zijn, maar het kan ook totaal anders zijn. Dan komen we op een terrein dat de competentie van de commissie te buiten gaat. Er zitten tal van aspecten aan die uh, gewogen moeten worden en onderzocht moeten worden. En dat is de reden waarom ik het uh, Openbaar Ministerie heb ingelicht. Het verdachte aantal sterfgevallen was destijds bekend bij het bisdom Roermond en bij de katholieke kinderbescherming. De zaken zijn verjaard, maar het OM doet vanwege de omvang en de impact van de zaak toch onderzoek. In Sint-Josef werden verstandelijk gehandicapten opgevangen en verzorgd. In Hoorn is het standbeeld van Jan Pieterszoon Koen van zijn sokkel gevallen. Een kraanwagen reed per ongeluk tegen het bronzen beeld, dat met een zware klap achterover viel. Het standbeeld zal worden gerestaureerd. Als het wordt teruggeplaatst, wordt meteen het omstreden onderschrift vervangen. Vorige maand bepaalde de gemeenteraad van Hoorn... dat de beschrijving van Jan Pieterszoon Koen moet worden aangepast... omdat de oude plakketten niet kritisch genoeg is... Koen was gouverneur-generaal van Indië in dienst van de VOC. Onder zijn hardvochtige bewind vielen duizenden slachtoffers onder de inheemse bevolking. Eeuwenlang gold hij als een held. In de tekst moet komen te staan hoe er tegenwoordig tegen hem wordt aangekeken. Het weer bewolkt, plaatselijk wat regen. Vanmiddag wordt het overal droog en breekt op steeds meer plaatsen de zon door. In het noorden blijft het wel overwegend bewolkt. Het wordt vandaag zo'n 21 graden. Vara. Radio 1, degids.fm, zomereditie, met Deborah Blekkenhorst. Goedemorgen, ik neem u mee op een mysterieuze trip vandaag. Ik praat u bij over zaken die verdwenen. Uit de stad Os bijvoorbeeld, maar ook uit uw portemonnee. En zelfs, ja zelfs uit het Braziliaans regenwoud. U hoort het. Bij het farmaceutisch bedrijf Organon in Os staan nog steeds honderden banen op de tocht. Een fenomeen waar de stad al eerder mee te maken kreeg toen de margarinefabriek en Unox verdwenen. Dat bracht werkloosheid, criminaliteit en zelfs messentrekkerij. In onze reportageserie over Organon vandaag de geschiedenis van thuisstad Os en dan verdwenen rechten en zekerheden. Dat is een klusje voor Superman. Toen de uitvaartverzekering van mevrouw Nieuwenhuizen werd overgenomen door Jarden, verdween haar zekerheid van een mooie begrafenis, want er werd niet meer in natura, maar in geld uitgekeerd. En dus schoot Superman te hulp. En dan nog wel het vreemdste verhaal dit uur: een verdwenen Indianenstam in de Braziliaanse regenwouden. Zoekt u mee? Surf naar de gids.fm. Want afgelopen weekend was daar ineens dat vreemde bericht in de media. In Brazilië is van de een op de andere dag een indianestam verdwenen. De stam die vrijwel zonder contact met de buitenwereld in het Braziliaanse Amazonegebied leefde... is in 2008 nog gefotografeerd vanuit een verkenningsvliegtuigje. Maar nu ontbreekt ieder spoor. Ik praat erover met Paul Wolters. Hij werkt in Brazilië voor de CIMI. En dat is een organisatie die zich inzet voor de inheemse bevolking. Meneer Wolters, goedemorgen. Deze stam werd dus wereldberoemd door die luchtfoto's. Wat weet u van die mensen? Nou ja, feitelijk eigenlijk helemaal niks. Want ze zijn dus inderdaad een volk die, uh, dat geen contact heeft met de buitenwereld. Precies. En dat, uh, en dat is ook het beleid van de Braziliaanse overheid... om geen uh, contact te forceren met deze mensen. Want dat brengt over het algemeen uh, veel ellende voor ze met zich mee. Dat blijkt nu maar weer. Ja, ja dus in dit geval is het zelfs uh, met de goede bedoelingen van, van de Braziliaanse overheid... Uh, en dat fout gegaan. Maar in dit geval kwam uh, de bedreiging vanuit de Pidu. Het is een gebied wat op de grens ligt met, uh, met Pidu. En um, daar is sprake van een, uh, een grote uh, groep uh, drugsmokkelaars die daar uh, uh, bezig is. En die drugs de, de Braziliaanse grens over willen brengen. En dan zitten die Indiaanse mensen soms een beetje in de weg. Dat uh, is eigenlijk het probleem. Want uh, die willen niet dat vreemde mensen over hun gebied... Uh, Reizen. Dus er kunnen confrontaties ontstaan. Is dat het vermoeden dat dat inderdaad is gebeurd? Ja, ja. ja. De, de, want er wonen meer uh, groepen Indianen in dat gebied. Er zijn groepen die wel contact hebben met de buitenwereld. En er zijn er ongeveer elf groepen in dat gebied die geen contact hebben met de buitenwereld. En uh, van de mensen, die, van de Indianen die wel contact hebben, dat zijn de ashaninka indianen en de Kashinawa. Uh, daarvan weten we dat, uh, dat zij inderdaad. Uh, ...gewapende mannen hebben gezien, ook in uniformen die bekend staan, uh, uh, dat ze pirouaans zijn. Uh, en, die, en die schijnen door dat gebied inderdaad te, te zwerven om, om bepaalde redenen. En waarschijnlijk heeft dat te maken met de doorvoer van drugs. Uh, de indianen zaten dus in de weg, maar wat kan er dan met hen gebeurd zijn? Zijn ze misschien of op de vlucht geslagen of ja, gedood wellicht? Nou, precies. Dat, dat is de grote angst. Uh, want uh, afgezien dat ze in de weg zitten uh, voor drugshandelaars... zijn er soms ook mensen, uh, dat is al heel vaak gebeurd in de, in de geschiedenis van Brazilië... die gewoon een hekel aan indianen hebben. En dus als ze die tegenkomen, dat ze die sowieso gewoon uh, het liefst uh, om, het, uh, om het leven brengen. Oh. Dus het kan ook zijn dat ze gewoon uh, als een soort van uh, jachtpartij... als uh, uh, jacht gemaakt hebben op de indianen... Dat is mogelijk. Uh, dus die angst is in eerste instantie aanwezig. Nou is het zo, de, de FUNAI, hè, dat is de regeringsinstantie die zich bezighoudt met deze problematiek. En ja. die daar in de buurt ook een, een wachtpost heeft. Uh, die hebben een vlucht gemaakt weer over dat gebied met zo'n zo klein tweemotorig vliegtuigje. En uh, die hebben dus weer opgezocht waar ze zitten. Uh, althans uh, waar hun dorpje was. En dat dorpje is nog helemaal intact. Ah, ja. uh, dus zeg maar die foto's die je dus twee jaar terug inderdaad gezien hebt in de media... Die, dat ziet er nog allemaal goed uit. Dus een akkertjes zijn er nog, hun huizen. Alleen van, inderdaad, precies zoals u zegt, van de Indianen zelf geen spoor. Nou, hopen ze inderdaad, omdat het er allemaal goed uitziet, dat ze inderdaad gevlucht zijn. Want over het algemeen, als er zo'n actie is, dan, dan, dan maken ze ook de, die huisjes kapot, steken ze in brand, noem het allemaal maar op. En dat schijnt niet het geval te zijn. Dus de hoop is dat ze inderdaad gevlucht zijn... Uh, is de vraag alleen, hoe lang blijft dat goed gaan? Want als die gewapende groepen in de omgeving blijven... Ja, dan is het een kwestie van tijd uh, tot ze inderdaad wel uh, elkaar tegen het lijf lopen. En uh, ja, wie er dan aan het langste eind trekt, uh, is dan maar de vraag. U zei even Funai, dat is uh, de instelling die uh, ja, ze eigenlijk moet beschermen. Want dat gebeurt wel, ze worden wel beschermd in Brazilië. Ja, nou ja, dat is dus een beetje de vraag. Formeel is er een regeringspost, of sorry, een Funai-post in het gebied... Maar ja, stelt u voor, een onontgonnen gebied, uh, oerwoud, waar dan 40, 50 kilometer verderop zo'n post staat waar twee mensen zeg maar, zijn, die ze nu dan op expeditie gaan en dergelijke. Maar het is verder een grensgebied in de Amazone, waar uh, heel veel rivieren doorheen lopen en dergelijke. Dus die kun je met twee man natuurlijk nooit helemaal in de gaten houden, laat staan een gewapende groep ook nog eens tegenhouden. Dus er moet een veel betere bescherming komen voor deze groepen. Um, het, het leger moet waarschijnlijk ingezet worden of, of een, een federale politie. Want uh, het, het gaat ook natuurlijk om een internationaal uh, uh, schandaal. In de zin dat uh, gewapende groepen de grens overtrekken en op uh, nationaal godgebied uh, uh, huishouden. En dat kan natuurlijk helemaal niet. Dus, uh, dus daar moet echt veel meer gedaan worden. En uh, de vraag is of dat hoe dat dan moet en, en, en op wat voor termijn dat dan kan gebeuren... als de Braziliaanse overheid het al wil gaan doen. Betere bescherming dus in ieder geval. Paul Wolters ja. van de CIMI, een organisatie die zich inzet... voor de inheemse bevolking vanuit Brazilië. Dank u wel.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 van Just Stone. Vara, Radio 1. De Gids.fm. Superman. Mevrouw Nieuwehuizen had zich goed verzekerd voor haar begrafenis, zo dacht ze. Als ze zou overlijden, zou de uitvaart worden verzorgd door de AVVL. En mevrouw Nieuwenhuizen had een verzekering in Natura afgesloten. Dat wil zeggen een compleet pakket en dus niet een geldbedrag. Maar nu heeft begrafenisonderneming Jarden de AVVL overgenomen. En opeens is mevrouw Nieuwenhuizen niet meer verzekerd voor een complete uitvaart, maar voor slechts 2300 euro. En dat is veel te weinig om haar te begraven. Mevrouw Nieuwenhuizen belde Jarden, maar zo hoorde ze, ze was te laat. Maar niet te laat voor Superman. Superman is aangekomen in Zoetermeer, een grote stad. En ik heb een mail ontvangen van mevrouw Nieuwenhuizen. Het gaat over een buitengewoon ongezellig onderwerp. Over haar dood. Mevrouw Nieuwenhuizen, wat is het probleem? Nou, waarom moet u lachen? Het gaat over iets heel ernstigs. Nee, het is helemaal niet ernstig, want dood gaan we allemaal. Ik had mijn verzekering afgesloten uh, 15 jaar geleden. Met uh, mijn kist en alles uitgezocht. En voor die prijs zal het gebeuren. U heeft in 1995 bij de AVVL een... Uitvaartverzekering afgesloten. In Natura. Wat is er misgegaan? Nou, ja, we hebben het overgenomen. Dus ik dacht het gewoon bij mijn overlijdenspapieren. Want u dacht de verzekering is van de een naar de ander gegaan. De andere maar de verzekering, wat er verzekerd is, dat blijft gelijk. Ja, dat komt helemaal compleet. En in januari was er een of ander programma op de televisie. Toen heb ik de hele nacht niet kunnen slapen. Want toen kwam ik pas onder ontdekking dat ik niet begraven kan worden. Oh, ja. U bent verzekerd bij de ik AVVL. Kan niet meer. Die, dit wordt overgenomen aan de jaarden. Die nemen dan toch uw begrafenis over. U zegt, ik kan niet meer begraven worden. Nee, je wordt niet begraven. Ik krijg alleen nog nu nog een bedrag van 2324 euro. Maar daar kan je niet voor begraven worden, want ik heb nu al twee begrafenisondernemingen hier gehad. De een zegt 43, en de ander zegt 52 euro. Bij de AVVL was u verzekerd voor een complete begrafenis. Ja. Een jaar heeft het overgenomen en de voorwaarden zijn veranderd. U krijgt nou geen begrafenis meer verzorgd. U krijgt, u krijgt een geldbedrag van uh, 2300 euro. Mm -hmm. En dat is, zegt u nu, veel te kort om mij te begraven. Ja. Hallo? Is anybody home? Het is nog niet zo makkelijk om jarden te pakken te krijgen. Ik heb ze gistermiddag gebeld. En ik werd doorverbonden en doorverbonden. En de haak werd erop gegooid. Ik zou zeggen, ik ga het toch eens proberen. Goedendag. U bent verbonden met Jarden Uitvaartorganisatie. Heeft u een vraag over een door Jarden verzorgde of te verzorgen uitvaart? Toets een 1. Heeft u vragen over uw verzekering? Toets een 2. Een ogenblik geduld, alstublieft. Well, you don't know me. Want een begrafenis kost 4000, 4.500. 4000, euro. Een, een, een eenvoudige? Simpele, een simpele, zonder volle wagen. En ook geen koffie. Weet je wat het kost om je te wassen? 200 euro. Heeft u nog meer details? Ja, als mijn haar gekamd moet worden, dat moet schijnbaar. En uh, dat kost 120 euro. Dus ik kan en een beetje plamuur. Wat nu? Ik, ik, ik weet er geen oplossing voor, want ik ben te oud. Om nog een verzekering te nemen. U kunt zich niet bijverzekeren? Nee, want dan ben ik al te oud. Want dan had ik uh, onder de 75 moeten wezen. Goedemorgen, Jarden. Wat kan ik voor u doen? Ik had u aan de lijn, uw bedrijf, en ik werd van de lijn gegooid. Ik weet niet waar het over gaat. Het gaat over een vraag over een uh, polis, over een verzekering. Het was een verzekering in Natura. Mm -hmm. je, je werd begraven. Nu is het geld geworden. Je krijgt nu een geldbedrag uitgekeerd. Maar dat geldbedrag is te laag om... Uh, begraven van te worden. Hoe kunnen jullie een polis overnemen en veranderen? Mm, nou, we hebben iedereen een brief ges uh, gestuurd. Uh, voor 2007 is dat al geweest. En uh, mensen die daar zeg maar, uh, protest op hebben gemaakt... om te zeggen, van, nou, wij willen toch uh, uh, dat pakket behouden... die hebben een keuzerecht. Dus die kunnen kiezen van, wij willen dat pakket... of wij willen dat bedrag houden. Dus zij heeft geen protest aangeschreven... Dus betekent dat ze geen keuzerecht heeft. Dus dat betekent dat zij dan om het bedrag van 2.356,17 zet. Ja. Dat ja. nou, heel veel mensen hebben daar protest tegen gemaakt. Dus toen hebben we hebben gezegd: nou, mensen die protest aantekenen, daar zullen wij dat dienstenpakket nog steeds voor uitvoeren. Ja, dat is in 2007 geweest. Nou, we leven nu in 2011. Dus ja, dat, dat kan gewoon niet meer. Als u gewoon een, een brief schrijft, dan wordt daar in ieder geval naar gekeken. En dan krijgt u daar een reactie op. U denkt niet dat het verandert? Dat denk ik niet, nee. Dat, ik heb het nog niet meegemaakt dat dat verandert. Dus uh, ja, dat, ik kan daar zo persoonlijk niks aan veranderen. Maar het is dus zo gegaan, jullie hebben een brief gestuurd. En, ja. en wie niet reageerde... Nou goed, die brief kun je niet goed begrijpen. Die brief kan je niet ontvangen. En dan en zijn je polisvoorwaarden veranderd. Ja het, ja, het gaat er niet om wat ik daarvan vind. Ja, Jarden heeft dat zo ingesteld. Dus uh, ja. Maal ik nou van u iemand van de directie of de afdeling voorlichting hierover? Uh, ik kan een hele van de doen, een hele van mijn mensenplicht. Heeft u contact opgenomen met de AVVl? Of zegt u, ja, die bestaat niet meer? Die dat bestaat niet meer. En um, heeft u contact heb... opgenomen met Jarden? Ik heb contact opgenomen met Jarden. Ik het oplichters. Vindt u de oplichters? Ja, oplichterij. Zo hard? Ja. En ligt u er wakker van? Ik lig er wakker ja? van, ja. Ja. Ik kon niet meer slapen. En ik maak me nog bozer dat er nog veel meer mensen zijn... die uh, de jarden belazend zijn. Wat vraagt u van jarden? Dat ze in wezen de voorwaarden van de AVVL overnemen... en u die, begrafenis, die eenvoudige begrafenis geven? Dat wil ik, ja. Ja, ik, ik, ja, ik, kan, ik kom er niet uit. Oplegers zijn gewoon. En kunt u daar nog weg anders, bij Jarden? Nee, want het bedrag blijft bij hun staan. Voor de goede orde, u heeft eigenlijk geen cent te maken. Hè. U heeft nee. een AOW en u heeft 193 euro pensioen per maand. Ja. Dat lijkt me geen... Uh... Vet pot. Nee, is het ook niet. Dus u kunt ook niks zelf regelen? Jammer genoeg niet. Dus u <laughs> bent afhankelijk van Jarden? Ik ben afhankelijk van Jarden. Nou, ik heb heel even een aanvraag gedaan. De, de directie heeft er toen de tijd heel uh, breed gecommuniceerd... En uh, ja, daar blijft het op dit moment bij. Dus u kunt het christelijk kenbaar maken. Dan mm -hmm. wordt er naar gekeken en daar blijft het bij. U wordt bedankt. Ja, oké. Okay. Fijn Dag je dag, dag, da ja, dit... dag, u spreekt met Bert Molenaar van de Vara. Goedemorgen. Ik zoek iemand van de persvoorlichting. Dan moet ik een ander telefoonnummer daarvoor uh, geven. Dat is van de heer Gijs Pelser. Goedemorgen. U spreekt met Bert Molenaar van de Vara. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ik zoek Gijs Pelser. Dan heeft u denk ik het verkeerde nummer gedraaid. Het gaat over Jarden. Uh, Oké. Okay. Maar ik weet even niet wie daar de contactpersoon voor is. Ik had van Jarden opgekregen de heer Gijs Pelzer. Gijs Pelzer, ja, nee, die is hier niet bij ons in dienst, hè, meneer. Toch niet, toch niet overleden? Nee, nee, ik hoop het niet. U bent een communicatiebedrijf dat werkt voor Jarden? Ja, we hebben hier uiteraard wel een klant verantwoordelijk voor Jarden. Um, maar die is momenteel even niet bereikbaar. Ik kan wel vragen of ze u later terugbelt. Wanneer gaat ze mij bellen? Ik zal even naar de mailen, dus dan verwacht ik dat ze zo spoedig mogelijk terugbelt. Ik verheug me erop. Dank u. Bye-bye. Dag. En toen was er stilte. Want we zijn destijds nooit meer teruggebeld door het communicatiebedrijf van Jarden. Dus toen hebben we zelf maar weer gebeld met Jarden. En wat bleek, mevrouw Nieuwenhuizen viel weer onder de oude voorwaarden van de AVVL. Ofwel in Natura in plaats van in geld. Heeft u hetzelfde probleem, dan moet u gewoon een briefje aan Jarden schrijven. En u bent weer ouderwets in Natura verzekerd. Tennessee Mee van de Secret Sisters. gids.fm. Zomereditie. Het is precies een jaar geleden dat het ontslag van 2000 mensen werd aangekondigd bij Organon in Os. Deze week blikken we terug op die roerige tijd en kijken we ook hoe het verder ging. Gisteren, toen doken we in de geschiedenis van Organon zelf. En vandaag is het de beurt aan de geschiedenis van de stad die het bedrijf al decennia huisvest. Os dus. Het is een industriestad, maar ook een doodgewone Brabantse plaats waar velen zich prima thuis voelen. Toch is er ook veel verdwenen uit Os. Luister naar het tweede deel in deze serie van verslaggever Colette van Une. Uh, nu is Os een uh, industriestad. Uh, een industriestad met ook een heel rijk verleden. Het was uh, van ouds uh, in de 17e, 18e eeuw een marktstad. Uh, een stadje waar uh, producten werden aangevoerd... van de agrarische bedrijvigheid in de buurt. En, en dan denk ik aan boter. En ik denk aan vee en vlees. En de boter en het vee, dat zijn ook de pilaren geweest waarop... Uh, de osse economie eigenlijk al eeuwenlang heeft gerust en uh, daarop is os gebouwd. Historicus Henk Buiks. Os, industriestad met 77.000 inwoners, 4800 bedrijven en 40.000 banen waarvan 4,500 bij organon. Een doodgewoon Brabant stadje met een grote katholieke kerk, een doorsnee winkelcentrum, een paar kroegen, twee theaters en een bioscoop. Organononderzoekster Elle Mataar woont er graag. Ik heb het heel erg naar mijn zin in Os. Ja, ik vind het een prima plaats om te wonen. En uh, het, heeft, het is van alle gemakken voorzien. Uh, oorspronkelijk kom ik uit het westen van het land. Ik ben geboren in Rotterdam. Ik heb daar ook de laboratoriumopleiding gedaan. En uh, ben toen uh, via Rotterdam, via Leiden ben ik hier in Oostrecht uh, gekomen. Hmm. Ik zou nooit meer terug willen naar het westen van het land. Het is daar zoveel drukker en zoveel eh, dichter bebouwd als dat het hier is. Het is hier prettig wonen. Ook Jan Marijnes heeft nooit overwogen om te verhuizen. We gaan vandaag een eindje wandelen in de polder rond Os en we praten over de geschiedenis. Ik geloof dat Os wel 26 dorpjes uh, heeft. Hè? Het is helemaal niet alleen maar die industriestad Os. Os is de meest imperialistische stad in Nederland. We hebben ons vanuit Os de hele regio toegeëigend. Alleen aan de westkant is nog een onafhankelijke staatje. En dat wordt waarschijnlijk ook nog wel een keer geïntegreerd. En de eerste die nu weer op de rol staat is lid. Wat iedereen kent van Toon Kortooms. Dorp aan de rivier. Dorp aan de rivier, ja. Maar eerder is Megen met haren en macharen al overgegaan. Berchem. Herpen, Ravenstein, uh, Demedieten, Dennenburg, Al die uh, dorpjes en gehugjes en stadjes. Uh, die zijn nou inmiddels onderdeel van Osja. Waar mensen boven de rivieren nooit van hebben gehoord. We staan vlak onder de onderste rivier, namelijk de Maas. Aan het kanaal in Margaren. En dit kanaal is heel belangrijk geweest voor de geschiedenis van Osja. Ja, vooral omdat het er eerder niet was. Want uh, eind 19e eeuw was, uh, had je hier twee fabrieken. Jij ja, had al meer fabrieken. De, de fabrieken van Hartog en Zwanenburg zijn zo ongeveer in die tijd ontstaan. Maar ook de fabrieken van Van der Berg en Jurgens. En Van der Berg en Jurgens waren twee concurrenten, twee Joodse families. En uh, een van de twee, ik weet niet precies meer welke... maar die had uh, het, het procedé van margarine, kunstboter... Uh, gestolen of gekocht in Parijs. En uh, die zijn dat hier gaan produceren. Dat werd een doorslaand succes. Dus alle jonge meisjes van os gingen daar werken. Euh, pakjes boter inpakken. Euh, maar ook heel veel mannen uit de omgeving. En met name keuterboertjes, voormalige keuterboertjes. Dus die hadden een koe en een varken en nog een paar kippen. En die maakten zelf echte boter nog. Maar die gingen daar dan kunstboter maken. Want dat leverde gewoon meer geld op in het laadje. En mensen hebben vast wel ooit gehoord over donker os... En dat gaat terug naar die tijd. In die tijd waarin die voormalige boeren, die onafhankelijk waren... hun eigen baas, die moesten gedisciplineerd worden. Want die moesten op tijd komen, luisteren naar de baas. En als ze een idee, dan kregen ze boete. Er werd er geld in gehouden. Dus de mensen waren heel recalcitrant, heel bozig altijd. En uiteindelijk heeft de groep zich dan van afgescheiden... en is een beetje een georganiseerde criminaliteit terechtgekomen. Dus dat Jan, Jan Nagel, dat wou ik zeggen, maar de Nagel, de criminoloog uit Leiden die heeft daar studie naar verricht. En voor iedereen die zich bezighoudt met misdaad... is het heel interessant om te lezen hoe omstandigheden... mensen tot misdaad kunnen verleiden. We zijn in het centrum, namelijk aan de voet van de grote kerk. Er is hier veel verdwenen. Daar gaan we het dadelijk over hebben. Maar laten we eerst nog even, even de goede tijd uh, meemaken. Dan gaan we de kerk in. Want deze kerk... Ja, kerken zijn natuurlijk vaak gebouwd uh, met geld van rijke burgers uit de stad. En dat is hier in ons niet anders. Dat is hier in ons niet anders. Historicus Henk Buiten. Uh, met name de uitdossing van de kerk. Hè. We zien prachtig gebrandschilderd glas. Zoals het in de middeleeuwen ook al was. Hè. Uh, rijke burgers die uh, kochten als het ware daarmee een ticket voor de hemelse zaligheid. Oké, okay, lopen we naar buiten. We moeten het hebben over... Wat Os nog meer heeft verloren. Want het is. Organon is echt niet het eerste bedrijf wat uit Os vertrekt. Um, de Margarinefabriek vertrok in 1929, volgens mij. Ja, dat was... Naar lop, Rotterdam. Naar Rotterdam, maar eerder was Van den Berg al vertrokken. Hè? Want Van den Berg, dat waren ook boterhandelaren. Dat waren de eerste die weggingen, omdat OS geen kanaalverbinding met de Maas kreeg. Hmm. Ja, en die twee bedrijven hebben elkaar gevonden. En daar is Unilever uit ontstaan. Hè? Ja. Os heeft meer bedrijven zien vertrekken, vooral ook de laatste tijd. Fos Logistics, Spierings, Unox, vertrekken allemaal. En dat zorgde ervoor dat de werkloosheid steeg... terwijl die in de rest van Brabant juist weer begon te dalen. En dan moeten de ontslagen van Orgenon nog komen. In het Brabants Dagblad las ik een ingezonden brief van een oude SP'er. Twee of 73 jaar was die. En hij vreesde dat Os terug zou vallen in die tijd van criminaliteit en messentrekkerij. Maar zo erg zal het niet worden, denkt Jan Marijnissen. Kijk, we hebben nu sociale zekerheid. Hè? Dat was in die tijd allemaal niet. Dus je krijgt WW. Hè? De overheid doet er alles aan om mensen herplaats te krijgen. Ja. Uh, doet er alles aan om te kijken om te voorkomen dat het überhaupt dicht gaat, Orgonon. Uh, en zal ook proberen met het Life Science Park waar ze mee bezig zijn om te kijken... Dan, als het dan gebeurt dat er misschien een alternatief is. Dus de tijden zijn in die zin totaal veranderd. Dat brute bottenkapitalisme, dat is toch wel enigszins milder geworden. Neem niet weg dat de wetmatigheden als gevolg waarvan we hier in de problemen komen... zo irrationeel. Zijn als de pest natuurlijk. Ja. Ik bedoel, het algemeen belang wordt hier zeer geschaad. In Nederland Innovatieland, maar ook de sociale structuur van ons, de enorme werkloosheid en de ellende die dat met mensen en gezinnen met zich meebrengt. Uh, als je praat in termen van het algemeen belang, er is hier maar één die profiteert, dat is MSD. En die kasseert nu gewoon dat wat met de patenten en de octrooien uh, nu hun bezit is geworden. En dat is de ir irrationaliteit van de situatie. Or En het is uiteindelijk meegevallen met de ontslagen. Er zijn 500 banen behouden bij de ontwikkelafdeling. En er komt een life sciences park waar rond de 500 mensen ook kunnen gaan werken. Bij de productieafdeling, daar gaan wel banen verloren. En ook Jan de Bruin, de schrijver van dit protestlied over Organon, heeft er geen werk meer. Over de bende van Os, waarover Jan Marijnissen vertelde, is een film gemaakt. En die gaat 21 september in première tijdens het filmfestival in Utrecht. Wat heb ik dan zometeen nog voor u? Trillerschrijver Elvin Post vertelt hoe hij zijn hoofdpersonen gewoon uit het echte leven plukt. En dat doet hij na het nieuws met Dorot Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. Turken hoeven in Nederland niet in te burgeren. Dat is niet nodig, omdat Turkije een associatieverdrag met de EU heeft. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep bepaald in een zaak die door het Rijk was aangespannen. Het kabinet wil dat verdrag zodanig aanpassen dat de Turken hier wel onder de inburgeringsplicht vallen. Shell kan met nieuwe problemen met een olieleiding op de Noordzee bij Schotland. Er lijkt een tweede leiding lek te zijn. Uit het eerste lek stroomt inmiddels steeds minder olie. Nu nog zo'n twee vaten per dag. Gisteren waren dat er nog vijf. De Nederlandse economie groeit bijna niet meer. In het tweede kwartaal was de groei 0,1% in vergelijking met het eerste kwartaal. De export is teruggevallen en de bestedingen van de huishoudens zijn gestagneerd. De sterke afzwakking van die groei is geen verrassing. Vanochtend werd ook bekend namelijk dat de Duitse economie bijna niet meer groeit. En in Hoorn is het standbeeld van Jan Pietersson Koen van zijn sokkel gevallen. Dat gebeurde toen een kraanwagen er per ongeluk tegenaan reed. Als het wordt teruggeplaatst, dat beeld, dan wordt meteen het onderschrift vervangen. De gemeenteraad van Hoorn heeft bepaald dat die tekst een stuk kritischer moet. Koen was gouverneur-generaal van Indië en onder zijn bewind zijn duizenden mensen vermoord. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB-verkeersinformatie. Er staat file op de A2 van Eindhoven naar Maastricht... voor knooppunt te hoog 2 kilometer. Verder nog een bericht van de spoorwegen. Tussen Roosendaal en Antwerpen rijden namelijk geen treinen na een aanrijding. De verdraging is daar ruim een uur. VARA. Radio 1. De Gids.fm. Zomereditie. Met Deborah Blekkenhorst. Tot 12 uur hoort u nog een opmerkelijk gesprek met trillerschrijver Elvin Post. Hij vertelt hoe hij aan verhaallijnen en hoofdpersonen voor zijn boeken komt. Ik uh, licht vast een klein tipje op. Je moet gewoon lekker veel luisteren in Loesje Kringen natuurlijk. En hoe klonk de opkomst van de centrumpartij in de jaren 80 op Vara Radio 1? Toen nog Hilversum 1. En dan heb ik het over het programma De Stand van Zaken. Maar eerst, eerst naar Amerika. Want in Amerika worden Apple en een aantal uitgeverijen voor de rechter gedaagd. Een groep consumenten verdenkt hen ervan de prijs van e-books op te drijven... door prijsafspraken te maken. Soms met wel 50 procent. En zo'n elektronisch boek is daardoor nauwelijks goedkoper. Dan een papierenboek. Maar hoe zit het in Nederland eigenlijk met de prijs en beschikbaarheid van die e-books? Ik vraag het aan Erik Richters. Hij is manager van e-book.nl en hij zet zich in voor het vergroten van het e-book aanbod. Goedemorgen. Goedemorgen. In Amerika zijn die e-books dus duur. Ze verschillen eigenlijk niet, of nauwelijks van die papieren boeken. Hoe zit dat hier met het prijsverschil? Uh, in, in Nederland zien we een uh, prijsverschil van nieuwe boeken van, tussen het papier en het e-book, tussen de. 20 en 30 procent goedkoper als e book uh, Dat geldt voor nieuwe boeken. We zien uh, in de afgelopen 12 maanden ook een sterke ontwikkeling... dat oude, oude boeken uh, die al langer verschenen zijn... Uh, voor een uh, veel goedkopere prijs worden aangeboden als e book Het aanbod breidt zich uit? Het aanbod... Uh, breidt zich mondjesmaat uit, maar is eigenlijk nog niet, zo, uh, nog niet groot genoeg om, een, uh, om, om te spreken van een volwassen aanbod. Ik noem het aanbod eigenlijk nog in een begin puberteit. Het huidige aanbod uh, van algemene boeken ligt ongeveer op 6000 titels. En dat is eigenlijk nog te laag om elke lezer van, uh, van het boek van uh, zijn of haar smaak te voorzien. En waarom komen we dan toch niet in die puberteit? Nou, daar komen we wel degelijk. We zijn in Nederland uh, nu ongeveer uh, vier, drie jaar bezig uh, met een aanbod dat uh, flink aan het groeien is. Uh, als we nu een jaar geleden zouden kijken... zou dat aanbod van die algemene boeken echt fundamenteel lager liggen... dan zou dat misschien, had ik misschien 2500 genoemd. En uh, ik, zie, ik zie wel dat die groei continu voortgaat. Een, uh, een ander voorbeeld uh, is, zijn de bestsellerlijsten... Die, die, uh, daarvan zien we dat van de top 60 is, uh, is toch, zijn toch zo'n 50 titels uh, als e book beschikbaar. En nou ja, nog acht maanden geleden waren dat er misschien 25. Dus wat we zien is dat uitgevers zich wel degelijk ontwikkelen. Maar ja, de Doch wens voorzichtig is wel dat het, dat, dat uh, toch wat, uh, nog, wat, nog wat sneller kan gaan. Ja, waar ja. zijn ze bang voor bijvoorbeeld? Nou, in het verleden... Uh, waren er eigenlijk twee grote angsten. Dat was uh, uh, piraterij. En het tweede was uh, een onzekerheid over uh, cannibalisatie op, het normale, op de normale papieren afzetten. Piraterij en cannibalisatie, dat klinkt alsof we niet meer in de boekenwereld ja, zitten. Ja, dat is inderdaad zo. Nou, voor, met pir piraterij bedoelen we eigenlijk uh, een, een grote ontwikkeling in het verspreiden van illegale boeken dat mensen zonder dat ze ervoor betalen die boeken op het internet uh, downloaden... en beschikbaar stellen voor anderen. Uh, dat is natuurlijk een vrees omdat, omdat dat uh, de, het uh, opbrengstemodel uh, in gevaar brengt. En dat, dat zou erin kunnen voorzien dat de kosten die, uh, die uitgevers en auteurs maken... niet meer terugverdiend kunnen worden. En dat zou ja, dodelijk zijn voor, voor, een, uh, voor een breed Nederlandstalig aanbod. Dan is het helemaal afgelopen? Nou, ja, uh, uh, nu, nu, nu, sch nu schets je het wel heel zwart. Want ik, ik kan ook niet zoveel in de toekomst uh, kijken hoe dat zich verder ontwikkelt. Maar dat is wel een vrees die we, die we, die we erg kenden... Die, die... Uh, uh, die, die, e die het e-book aanbod uh, niet deed uitbreiden, of uitbreiden. Nu heb je in Amerika Amazon.com. Uh, ja. En ik denk dat een heleboel Nederlanders dat ook wel kennen. Dat is natuurlijk een fantastische winkel. Eh, eigenlijk een soort van snoepwinkel. Ja. Waar je ook goedkoop boeken kan krijgen. Of in ieder geval kon krijgen. Um, hebben wij ook misschien wel zoiets nodig om het een echte boost te geven? Ja, dat is wel een tweede voorwaarde die ik, uh, die ik zie als uh, om, om de e-boekmarkt in Nederland nog, een, uh, nog inderdaad een extra boost te geven. Uh, Amazon is niet alleen een, uh, een mooie snoepwinkel, zoals je dat zegt. Maar Amazon heeft ook met, met, haar, uh, met, met de Kindle die zij gelanceerd hebben niet alleen zo De Kindle apparaat, is het apparaat waarop je het boek kan lezen? Precies. Uh, die hebben ze niet alleen beschikbaar gemaakt, maar daar... Er zit eigenlijk ook een heel ecosysteem achter, waardoor het voor de lezers heel plezierig is om boeken te zoeken uh, en, en te kopen en te downloaden en te lezen. En dat, dat, dat in dat ecosysteem wat zij daarvoor ontwikkeld werkt dat zeer gebruiksvriendelijk en, en, en je koopt bijna een boek zonder dat je het door hebt. En dat is wat we in Nederland nog wel ontberen. Uh, de, de, de manier van distribueren zoals we dat uh, in Nederland kunnen doen, is nog veel gebruiksonvriendelijker dan uh, de manier waarop uh, Amazon dat heeft ingezet. Daar ligt een schone taak voor u, Erik Richters, van ja, ebook.nl, denk ik. Dat klopt. Dank u wel. Oké, okay, graag gedaan. En over boeken gesproken, ik ga gewoon door... want ik geef u ja, tegelijkertijd meteen een kijkje in de keuken van een misdaadschrijver. Want dat werd het gesprek dat Felix Murders eind vorig jaar had met Elvin Post... naar aanleiding van zijn nieuwe roman Room Service. Hoe ontstaan romanfiguren eigenlijk en hoe bedenk je een plot? Het kwam allemaal aan bod, maar eerst wilde Felix van Elvin Post weten... of Room Service nu een van zijn betere boeken was geworden. Volgens de, de critici wel, dus, en, en dit is een van eentje waar ik zelf... Uh... Erg tevreden mee ben je. Ja, want je hebt de Gouden Strop gewonnen ooit voor je debuut. Goede ja, Vrijdag. Klopt. En daarna was je genomineerd voor de Gouden Strop. Met Vals Beeld. Ja. En je ging dus helaas je neus voorbij. Helaas, ja. Ja, treurig. En porno. Dan porno. Dat <laughs> zit erin, hè? In, in de nieuwe. Ja, dat zit erin, ja. En, uh, ja, het was een, een, een heel raar. Zoals, zoals iedere Nederlander kijk ook ik natuurlijk nooit naar porno. Um, maar een van mijn vrienden, die was uh, uh, jaren geleden in Zuid-Afrika. En die uh, zat daar in een restaurant... En toen zat daar een man van de van jaar of zeventig... met een zwart leren pak en een, een sleutelhanger aan zijn broekrits... en twee vrouwen van de jaar of vijfentwintig bij hem in de buurt... Um, waarvan heel duidelijk was dat het niet zijn dochters waren. En zo'n gezelschap waar heel het restaurant naar, naar zat te kijken... van hoe, hoe zit dat? Uh, die vriend van mij die kwam na afloop uh, van het etentje... in de bar van het, van het restaurant uh, terecht met die man. En die dames waren naar huis. En die, een vriend van mij is plastisch chirurg... Die, die begon een beetje te praten over die Bernard... die daar ooit die eerste harttransplantatie gedaan heeft... Yeah. Uh, op een gegeven moment uh, de, hadden ze een paar biertjes op... en hij dacht, "Nou, ik vraag het gewoon, van, zijn dat je vrouwen die twee... waarop die man hem als een soort kwa-jongen aankeek... en zei van, uh, no, no, no, one of them is my nurse... and the other one is a friend of the family. Verpleegster en vriend van nou, dus de familie, ja. Yeah. Ja, dat vond ik een, een, zo'n mooi uh, one-liner. Zo, zo kom ik vaak aan personages... Um, en vervolgens uh, begon hij ook nog op te scheppen, dacht die vriend van mij. Later bleek dat waar te zijn, dat hij ooit zijn huis beschikbaar had gesteld. Want hij in Florida woonde voor, de, voor het schieten van scènes van de porno klassieker Deep Throat. Um, en dat hij ook in, de, in de, de documentaire die daarop gebaseerd is, Inside Deep Throat, zelf te zien was. En hij noemde, hij noemde zichzelf de baron, Baron Seppi. En inderdaad, hij zit dus in die documentaire. Je hebt onmiddellijk die documentaire bekeken toen? Ik heb die in het moment bekeken, ja. En daar zit hij ook in, dan wordt hij de swinging baron of count of zo genoemd. En daar uh, zit hij heel kort in. En je krijgt die klik voor zo'n nieuwe roman in één keer bij die opmerking van die man? Ja, nou ook omdat hij zei, van, ik, mijn huis heb ik toen beschikbaar gesteld... omdat die makers van Dieptrood kwamen naar Florida en die hadden een locatieregelaar. Voor scout, voor, voor, die, voor die film aangesteld, maar die had niets geregeld. En dat vond ik ook zo mooi gegeven. Van hoe kun je, ja, wat kun je fout doen aan een locatie voor een pornofilm? Een badkamer of een bank, daar kun je natuurlijk niet zoveel aan, aan verzieken. En toen ja, dat, die locatie scout en, en inderdaad zo, zo, dat zinnetje wat ik net had uh, over die verpleegster en die van de familie. Daar, daar zie ik inderdaad meteen hele personages bij uh, verschijnen voor uh, ja, de, dat beeld. Dat, uh... Maar dan heb je nog iets van verhaal. Nee, dat klopt. En, en wat ik vervolgens gedaan heb, omdat ik natuurlijk toch al in de misdaadhoek zit, is, is gewoon: uh, heb ik uh, porn en crime gegoogeld. En toen kwam ik al snel bij, bij de grote. miljoen sites. Uh, toen, nou, dat was een van de eerste tien hits was, was een uh, verhaal over uh, de maffia die. Het is volgens mij 96-2003, en in zeven jaar 700 miljoen verdiend hebben via uh, wat, wat een van de grootste consumentenfraude alle tijden geweest is: via um, het aanbieden van gratis seks-tours op internet. Waarbij dus mensen eigenlijk gewoon ordinaire creditcardfraude. Dus mensen hun creditcard moeten geven met als opmerking: van... dat moeten we hebben en ook uw naam. Want om te verifiëren dat u 18 bent en de de beelden die nu gaan komen wel kunt zien. Heel veel mensen hebben dat gedaan. En er werden er 15 of 20 dollar, hele lage bedragen. Dus dat hebben ze heel slim gedaan om lang verborgen te houden. We hebben bij de volgende afschrift uh, afgeschreven. En daar gaat jouw brein werken. En, en toen, toen kon ik hey, daar, ja, is het... kwam het verhaal uh, op gang. Ja. Um, dan heb je nog geen plot. Dan heb ik nog geen plot, nee. Dus ik moet ontzettend veel met die personages ja, denken en... en, en... Dat was best veel gekneed. Het valse beeld wat je net noemde... was een vrij rechtlijnig verhaal over een kunstroof. Nou, schilderijen moeten gestolen worden. Vervolgens moeten die criminelen ze kwijt. Dat was een makkelijk boek. En dit, in dit geval was het, uh, zat er veel werk inderdaad in om, om, om het plot te uh, Maar dat doe je dan door, door zoeken op internet. Google een beetje. Ja. Maar Verdiep je je nog op de andere manier in, in deze industrie? Uh, ja, nou, ik, heb, ik ben een hele grote fan van, van Louis Theroux... Uh, en die kwam toevallig met een boek uit uh, een paar jaar geleden ook, of twee jaar geleden. En, en toen heb ik voor het AD, waar ik normaal alleen thrillerschrijvers voor interview, gevraagd of ik ben een grote fan, mag ik hem alsjeblieft voor de weekend bijlagen gaan interviewen. Ik wist ook al dat hij uh, ooit de porno-industrie in zijn Weird Weekends uh, serie gedaan had. En uh, nou, het was een heel leuk interview. na afloop heb ik gevraagd, verteld waar ik mee bezig was en gevraagd of ik hem ja, daar ook wat over mocht vragen over zijn ervaringen uh, toen in Los Angeles. Yes, ja, dat vond, vond hij goed. En uh, toen heb ik via hem heb ik ook de gegevens gekregen. Hij gaf me zijn e-mail en zei, nou, als je contacten nodig hebt, uh, laat het weten. We vond het hartstikke leuk. En uh, toen heb ik de gegevens van J.J. Michaels, een van de pornoacteurs... die hij in die serie interviewde, heb ik gekregen... En, uh, die heb ik ook nog uh, euh, kunnen interviewen. Want je research moet wel goed zijn voor zo'n boek. Het moet ja. ook wel wat je zegt. Ja, het is natuurlijk... In het begin dacht ik toch een beetje soort lacherig, porno industrie Maar goed, ik wil net zo goed als toen ik over de kunstwereld zei. Ik wil gewoon... Ik wil niet dat een pornoacteur acteur of wie dan ook... een af kan zeggen van... Ja, dit kan helemaal niet. Of hier sla je echt de plank mis. En, en maar... wat heb je gebruikt van die Michaels? Uh, wat heb ik gebruikt van hem? Nou, onder andere dat feit dat bijvoorbeeld een locatie scout... dat dat, dat eigenlijk niet bestaat. Uh, meer toen, toen was dat wel zo. En dat is, hij, hij hintte daar al naar. En via hem en een van zijn films... kwam ik ook op de Nederlandse pornoster Bobby Eden. Die ik niet kende. Ik zag Kim Holland altijd op tv. Maar dat bleek dus iemand te zijn die eigenlijk veel meer films gemaakt heeft. En dus eigenlijk ja, een soort grootste Nederlandse pornoactrice is. Die bleek ook in Nederland te wonen met haar vrienden. Met hen ben ik ook gaan praten. En, en zij heeft toen ook inderdaad bevestigd... van ja, locatieregelaar, dat is niet meer, dat bestaat niet... Daar heb je, ja, dat doet de regisseur zelf. Of, of die films worden gewoon zo snel gemaakt. Dat is gewoon veel te ver, gaat veel te ver om, uh, om daar nog een apart iemand voor aan te stellen. En dat heb ik toen in mijn boek uiteindelijk terug ja, heb ik veranderd. Dat degene die die locatieregelaar is. Dus nu, of scout. Die, die, die is dus nu iemand die door zijn vader dat baantje gewoon gegeven is. En zoontje dat, dat niet wil dogen. Maar door papa toch ergens... Een baas, ja. die, die, die een zoontje heeft dat niet wil deugen. Ja, die, die is locaties koud en die, die, wordt dus, ja, die krijgt die baan terwijl het eigenlijk niet nodig is. Maar die vader die, die laat dan die regisseurs een beetje kritiek geven... en op die manier houdt hij zijn zoon van de straat. Dus daardoor ja, dat verhoogt dat zeg maar, weer het waarheidsgehalte van, van het boek. En wat wilde je van Bobby Eden weten dan? Uh, nou, onder andere dat. Ik had ook van Louis Teroe het fenomeen stuntkok, uh, stuntlul. Ge uit die documentaire had ik meegekregen, dat vond ik een geweldig iets. Dat is als de, gewoon de acteur die de, de scène doet het niet kan afmaken... dus niet kan klaarkomen, dan moeten ze iemand gaan, gaan bellen. Zoals dat er bij Teroe werd verteld, die krijgt dan 75 of 100 dollar. Dat is al een jaar of tien geleden. Uh, en die mag dan uh, de scène komen afmaken. En ik wilde ook weten of dat nog bestond en of ik daar iets mee kon als personage. En daarbij zeiden ze ja, dat is vaak gewoon uh, de cameraman die dat doet. Dus dat heb ik uiteindelijk helemaal niet meer gebruikt. Maar dat was ook iets wat ik uh, van haar. Uh, en dat had. is gewoon verteld tijdens een kopje thee. Ja, nou, een stuk slagroomtaart. <laughs> dat kreeg ik vroeger. Wat weet je? Wat heb je slagroomtaart? Dat was, dat, dat, toen heb ik slagroomtaart en, en, en een blikje cola, als ik het goed herinner. Maar het was een heel fijn gesprek. Uh, en uh, ja, ik heb ook, ook geleerd dat Viagra, dus niet alleen via blauwe pillen, maar ook via een grote injectienaalt, gewoon rechtstreeks in het geslachtsdeel kan worden ingebracht Nou, dat wist ik ook niet. Dus zo heb ik dus uh, de, de, de echtheid van het boek. Uh, ja behoorlijk kunnen verbeteren, zeg maar. Het lijkt me een bijzonder boek. En ze heeft je ja. geen enkel moment in verlegenheid gebracht? Nou, helemaal, toen ik wegging, toen, uh, toen, omdat we het ook over de stuntlul gehad, hadden, toen, ik had gezegd dat ik haar wel een soort klein gasrolletje in het boek zou geven... en toen, toen grijnsde ze zo. Toen zeiden ze van, nou dan moet je eigenlijk ook een stuntlul... in mijn film een keer uh, komen spelen. En uh, toen kreeg ik wel een klein beetje rode, rode wangetjes. Dat was een opmerking waar je dan later allemaal hele leuke antwoorden op bedenkt. Maar op dat moment toch even van, ja... En toen ben ik gewoon maar naar mijn auto gelopen zonder verder te vragen... Of ze dat nou serieus menen, maar neem aan van niet. We spraken over de pornowereld, maar ik wil het even gaan hebben over je schrijverschap. Want recensies uh, op je vorige boeken zijn lovend. Er wordt geschreven over spetterende dialogen, vaart, humor, liefdes voor de personages. Waar heb je dat van? Um, voornamelijk van de Amerikaanse misdaadschrijver Elmore Leonard. Dat is mijn uh, ja, grote... Uh... Ja, held eigenlijk mag ik wel zeggen. Ik, uh, vroeger op school las ik eigenlijk... In mijn jeugd las ik heel veel. Want toen op school met, met de Nederlandse literatuur... die echt verplicht altijd werd opgediend van dit moet je lezen. En anders dan... Uh, ja, dan gaat het. dan is het niet goed met je. Uh, daar heb ik eigenlijk mijn plezier voor lezen verloren. Ik was toen op een leeftijd dat ik uh, alleen maar het liefst... Uh, achter een bal aanrende op een voetbalveld. En uh, al het andere vond ik niet interessant. En, en op een gegeven moment, pas op mijn 19 20 twintigste... toen haalde ik uit de boekenkast van mijn vader... een, een boek van Elmer Leonard. Stik was dat... En ja, dat vond ik geweldig. Gewoon de, de echte mensen en, en, en ook vooral imperfecte, imperfecte helden. Heb je ja. dat Leonard ook nog tips gekregen, gekregen... hoe je een boek moet schrijven, een misdaad moet schrijven? Uh, van, van Lennart? Uh, nou ja, hij, heeft, hij heeft tien regels op zijn, op zijn website staan... die. Uh... Ja, dat, dat zijn hele, hele simpele soms. Bijvoorbeeld, uh, gebruik uh, geen uitroeptekens. Ik geloof dat hij zelf zegt, je mag er één per honderdduizend woorden Proza gebruiken. Want als je een uitroepteken gebruikt, is het eigenlijk al een soort zwaktebot en heb je al iets verkeerd gedaan in je, in je dialoogzin. Zullen we de maestro zelf even laten horen? Ja. Yeah. I don't believe in, in uh, describing in detail a character's appearance. I don't want the character just keep telling me what somebody looks like. I want to figure it out. From the way they talk, and the way they act, what they're like. Het gaat dus eh, voornamelijk in eerste instantie om de dialogen. Ja, dit is, ja, dit is heel typisch wat hij zegt. Uh, hij heeft bij die, re bij die regels ook één verhaal van Hemingway haalt hij aan. Het is ook een van zijn grote voorbeelden, geloof ik van die zegt, van, uh, er komt een vrouw in voor en ik sprak iemand over dat verhaal... en die begon die vrouw in detail te beschrijven van een geweldig verhaal... en die vrouw die ziet er zus en zo uit. En hij zei, maar in werkelijkheid, het enige wat hij in dat verhaal over die vrouw zegt... is dat ze haar hoed op tafel legt. en Verder helemaal niets. Dus dat is zo goed geschreven dat iemand een heel beeld van iemand voor zich heeft... zonder enige uh, fysieke beschrijving. En zo probeer je ook te schrijven? Zo probeer ik, ja. Zo probeer ik ook en waarom te... spelen jouw verhalen zich altijd af in Amerika? Ja. Um, ik ben daar begonnen met schrijven. Ik heb daar voor Stephen King's uh, literair agent al lang gewerkt... En ik moet zeggen, behalve Lennart, is ook film is het ook een grote inspiratie voor mij. En het zijn, ja, mijn favoriete films zijn over het algemeen ook Amerikaans. En, en ik vind misschien is het ook gewoon de geografische de ruimte die je hebt om, om meer te doen. Het, het, voor wat criminelen betreft ook dat daar het verschil tussen slagen en falen als crimineel veel groter is. Dan ga je echt goed voor graas in. in Nederland moet je toch behoorlijk ver gaan. Wil je echt in de problemen raken of lang, lang in de gevangenis ingaan voor een misdaad? Elven Post, leuk dat je er was. Felix Murders in gesprek met schrijver Elvin Post over zijn nieuwste boek Room Service, verkrijgbaar als e-book. 1495 moet ik zelf zeggen. One, it's the one that's just begun. Evidently it's Situation number two It's the only chance for you It's controlled by denizens of hate And Situation number three It's the one that no one sees All too often dismissed as fate And Situation number four The one that left you wanting more It tantalized you with its pain De klanken van Jack Johnson Situations. De gids.fm, zomereditie. Dit was de Vara toen. De VARA Zaterdag, dat is tijdenlang een begrip geweest op de radio. Op Hilversum 1, want toen werden de zenders nog aangeduid met Hilversum... werden programma's uitgezonden als ZO, ZI, tussen Start en Finish en In de Rode Haan. In de jaren 80 werd tussen 10 en 11 op die zender ook het programma De Stand van Zaken uitgezonden. Het was een achtergrondprogramma met een scherp oog voor ontwikkelingen in de samenleving. Zoals bijvoorbeeld de opkomst van de Centrumpartij van Jammaat in de achterstandswijken van Rotterdam. Hilversum 1, de VARA. Dit is De Stand van Zaken. Goedemorgen. Normaal gesproken zouden deelraadsverkiezingen in Rotterdam... het landelijk nieuws nauwelijks halen. Maar dit jaar ligt dat anders. Na de Kamerverkiezingen in 1982 en de raadsverkiezingen in Almere... worden de verkiezingen in Rotterdam op 16 mei aanstaande... de derde officiële krachtmeting tussen de Democratie en de Centrumpartij. Ervaringen met rotterdam stemgedrag en recente peilingen wijzen erop dat de centrumpartij wel eens 15 à 20 procent van de stemmen naar zich toe zou kunnen trekken. De stand van zaken vanochtend over teleurgestelde Rotterdammers die verdwalen in de centrumpartij, die in blind vertrouwen de werkelijke bedoelingen van die partij niet zien, en over rechtsextremisten die van dit vertrouwen dankbaar gebruik maken. Afgelopen dinsdag was het in Rotterdam de laatste dag om kandidaten te stellen voor de deelgemeenteraden. In drie van de negen deelgemeentes doet de centrumpartij mee. En dat zijn dan ook de gebieden waar ze hoopt hoog te scoren. Met name Charloos, een gebied waar 75.000 mensen wonen, zowel in oude als nieuwe wijken, wordt als bruggenhoofd en proefgebied voor het functioneren van de centrumpartij gezien. Dinsdagochtend kwam Jan Maat met drie kandidatenlijsten, die hij hoogstpersoonlijk begeleid door politieescorten en in zijn blauwe Jaguar kwam inleveren. Even hoogst persoonlijk heeft hij de dagen daaraan voorafgaand... langs de deuren moeten gaan in verschillende wijken... om de benodigde steunhandtekeningen, 25 per kandidaat, bij elkaar te krijgen. Als een loesje verkoper heeft hij tientallen mensen... een handtekening op een lijst laten zetten zonder dat ze wisten waarvoor precies. Mevrouw de Groot is een van de slachtoffers. Ze ziet zeer slecht... En dacht dat het om meer groen in de wijk ging. De werd dus gebeld en uh, ze kwamen uh, een handtekening vragen. Toen vroeg ik waarvoor. Nou, ze wilden graag de gasvoorzieningen beneden dus. Aan de, aan de flat aan de andere kant dus. Wilden ze dus uh, graag eens vernieuwen, een beetje netter maken. Dus ik zei, nou, dat is prima, dat zou fantastisch zijn. Wie waren ze? Wat waren dat voor toekers? Nou, dat waren twee mannen. En uh, ze zeiden dus dat ze voor een, uh, voor een, uh, met een actie bezig waren... voor allerlei toestanden die ze wilden veranderen. Verder zeiden ze dus niets. Mevrouw Vreugdenhil, een buurvrouw, werd ook bezocht. Ook de leesbril niet bij de hand, maar dat vonden de twee heren niet zo'n punt. Twee, twee mannen eigenlijk, nog niet zo oud. En uh, ja, een beetje, een beetje giechelend en een beetje... Maar... Ja, ze zei wel van ik kom voor de deelgemeente. Ja, wat zoek je nou een deelgemeente? Dat kan ook voor een uh, bus 36 of zo zijn. Maar uh, oh, verder zei ze niet veel. Toen zegt hij we moeten 25 handtekeningen hebben. En uh, als u daar nu even tekenen wil. Ja, dan denk je geen kwaad eigenlijk. Maar uh, dus ik heb getekend. En toen aan de hand hoorde ik eigenlijk dat het, uh, nou ja, van de centrumpartij was. En ja, het ging overrompelen, eigenlijk, hè? Het ging overrompelen. Een oplettende buurvrouw die Jan Maat wel herkende, waarschuwde de wijkwinkel. S'avonds hoorden zeven mensen uit de bewuste flat waarvoor ze in feite hun handtekening hadden gezet die middag. Per aangetekende brief konden hun handtekeningen voor dinsdag ongeldig gemaakt worden. De meeste is dat niet gelukt. Het bericht haalde de kranten en hup, de centrumpartij weer langs de deuren. Ditmaal overigens niet Jan Maat zelf, maar een van zijn discipelen. Volgens een van de benaderden was de sfeer meteen geheel anders. Precies het tegenovergestelde wat het vorige was, het ging nu wel met open vizier... En het was een, een persoonlijk gesprek waarin eigenlijk de persoon die dan aan de deur kwam... eigenlijk toch wel moest toegeven of bekende dat de methode, zoals ik die weer gaf, niet klopte. Dat was iets fout. Zand erover. Een jonge partij maakt wel eens een foutje in zijn enthousiasme, dacht meneer Smit. Tot s'avonds. De zendtijd van de Centrumpartij op de radio. Hier is van 2 met een uitzending van de Centrumpartij. Luisteraars. De Centrumpartij doet in Rotterdam mee aan de verkiezingen... in onder andere Prins Willem-Alexander en IJsselmonde. Vorige week heb ik persoonlijk handtekeningen bij de mensen opgehaald... om de indiening van de lijsten mogelijk te maken. De zogenaamd antifascistische groepen zetten de mensen die getekend hebben... nu tegen ons op om hun handtekeningen terug te trekken. Ik zou vals hebben voorgelicht. Ik heb geen capsules. Maar als ik aanbel en ik zeg, ik ben Janmaat van de Centrumpartij. En wij willen meedoen aan de verkiezingen, dan kan je toch moeilijk beweren dat ik onze partij vals voorgeef. Dat zei Jan Maat. En daar hoorde de benaderde heer Smit van op. Als ik dit gehoord had, die uitzending, ik heb hem gemist, dan had ik tegen het plafond opgevlogen. Geen enkele vorm van partij of organisatie of wat dan ook, heeft een dwang opgelegd. Alleen het feit dat ze dat. Onbekende, die, mensen die, die wij niet kenden, kwamen vertellen dat we door de Centrumpartij getekend hadden. was al voldoende om tegen de muur op te vliegen. Het VARA-programma De Stand van Zaken uit de jaren 80, En daar meende ik zelfs toch even Paul Witteman te herkennen. Toen nog uitgezonden op Hilversum 1. Het uur is om, dus mijn tijd met u ook. Maar morgen ja, dan ben ik er gewoon weer, hè, op dit uur. Uh, dan praat ik uh, met de vader van Joes Kloppenburg. U weet wel, dat was een 26-jarige man... die in 1996 op gewelddadige wijze om het leven kwam. De term zinloos geweld beheerste daarna helaas nog jaren het nieuws. En ook bezoekt de wereldontvanger Oekraïne... waar weinig, maar soms wel topless, ja, echt gedemonstreerd wordt. En dan zou ik u nu kunnen vertellen dat Jurgen van den Berg is aangeschoven... om te vertellen wat er in lunch zit... Maar hij is helaas nog niet gearriveerd. Uh, dus ik moet u daar ook het antwoord op schuldig blijven. Lunch is er uiteraard zometeen wel met Jurgen van den Berg. En daarna Stam.nl natuurlijk. Ik uh, wens u vast een heel goede middag en tot morgen.